In Wapserveen in Drenthe is een van de grootste dassenburgten van Nederland vernield door motorcrossers Die gebruikten de burg als springschans. Zo maakten natuurmonumenten bekend. De crossers hadden volgens de boswachter een crossbaan aangelegd in het bos en over de burcht. Het is niet bekend of er dieren zijn gedood. In de burcht leefden ongeveer acht volwassen dassen en een onbekend aantal jongen. De boswachter vermoedt dat de meesten zijn gevlucht voor de herrie van de crossmotoren. Eén vrouwtje bleef achter met haar jongen.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 Ja. Het Nederlandse schip Steenbank heeft uh, twee weken vastgevroren gezeten in de zee bij Finland. De be bemanning moest leven op frikandellen, lijkt me heerlijk. Zo meteen hun verhaal. En um, wat was politicoloog en half-Egyptische Monique wel blij op 11 februari toen Mubarak aftrad. Dat klonk toen zo. <treeks> wat is de traditionele gidscheveugde Hoe heet dat dan? Zag Zagruta. Zagruta. Ja, nou, zometeen is hier weer de gast. Doet ongeveer hetzelfde. Maar dan ietsje rustiger. Um, samen met uh, Midden-Oosten-deskundige Annemarie van Geel. Om terug en vooruit te kijken naar de situatie in, de, in die landen. En uh, vooral ook, het is toch Internationale Vrouwendag. Of het nou voor de vrouwtjes daar wat beter wordt. Na al die revoltes, hè, Luc? Ja. Ja, belangrijk. Ja, Luc schouwt elke dag af. Bas Tegler, is wat gebeurd bij jou. Jazeker, want uh, Shakta Donetsk is op een 1-0 voorsprong gekomen. De wedstrijd tegen AS Roma, goal van Hupsman. Tsjechische middenvelden, mooi hakje naar nou, voorbereid het werk van Willian... een van de Brazilianen bij Donetsk in het elftal. Roma was wat beter, maar niet gevaarlijk. En de eerste de beste keer dat Shakhtar voor het doel van de Italianen komt... is meteen raak. 1-0 voor Donetsk en dat betekent dat het er voor Roma allemaal heel slecht uitziet. En dan nou, Ronald van de Geer bij Barcelona Arsenal. Daar kijken we naar een keeperswissel. Na 19 minuten 0-0 stand. Allemaal voorstacht door een vrije trap van Dani Alves. Van een meter of 25 in de handen van de Poolse keeper Wojciech Chesny van Arsenal. Maar daarna ging gelijk de arm van de Poolse doelman omhoog. Dat betekent dat er toch niet helemaal, goed, iets, uh, niet helemaal goed was gegaan met die vangbal. Langdurige blessurebehandeling. Maar uh, uiteindelijk is er een knoop doorgehakt. En is deze chess niet vervangen door Manuel Almunia. Nota een Spanjaard dus. Maar hij straks in de goal van uh, Arsenal. En dan kunnen we eindelijk verder gaan met deze wedstrijd. Waarin die vrije trap het meest noemenswaardige moment was. Waarin verder opvalt dat er natuurlijk heel veel balbezit is voor uh, Barcelona. Dat een beetje aan het zoeken is nog hoe Arsenal te bestrijden. Na 20 minuten is het dan ook van nog 0-0. Ranking the news met de top 5 van Ranking the News. Op 5, de tuinenbusiness. Het gaat goed met de Groene Vingersbranche. Vorig jaar gaven de Nederlanders 4,1 miljard euro uit aan de tuin. En de twee jaren daarvoor was dat 4,2 miljard. En dus lijken de tuinencentra de crisisdans te ontspringen. Nou, dat komt eigenlijk omdat mensen in tijden van recessie... zo denken wij, hè? we hebben dat ook onderzocht... is dat mensen het gezellig bij huis willen hebben... en uh, in de tuin, uh, de tuin gaan aankleden. Huis en tuin is belangrijk. Dus ze zetten een streep door. Een, een vakantie van duizend euro. En een deel geven ze uit aan plantjes. Ja, exact. Geen salouw of de kosta's, dus, maar lekker tussen de plantjes in eigen patio. En dus gaat het goed met de branche. In tegenstelling tot de collega's van de detailhandel en de woonwinkels. Toch is er wel een sluipschutter aanwezig. Het zogenaamde internet, dat is een soort wereldwijd web van computers... die heeft zich ook gemeld aan de schuttingdeur. 4% van alle bestedingen in de tuin gaan naar internet. Liggen tuincentra er wakker van? Nou, dat uh, heb ik nog niet gemerkt. En uh, ze beginnen dus ook zelf wel met webshops. Dus uh, het is wel een, uh, een medium waar ze rekening mee houden. Het schijnt ook dat tuincentraaien ook websites gaan maken. Bepaalde homepages, zo heet dat. Want zo verwachten de groengekkies dat internet kan best wel eens groot gaan worden. <lacht> zeggen ze. Ondertussen wordt het dus al gesnoeid. Al is dat echt alleen maar voor de echte waaghalzen. Hangt er een beetje vanaf wat je wil doen. Kijk.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 Oh, Wie ja. zegt dat een tuin altijd spik en span en ontzettend netjes moet zijn? Dat leg je jezelf op. Waarom laat je je gek maken? Dat hoeft helemaal niet. Het is de sociale druk. Hij is zo groot, die druk in tuingemeenschap. Elk jaar in maart komen de blikken en het geloer en het geroddel. En dan zie je die snoeischaren in de schuur liggen. My <lacht> en dan moet je wel, hè? Alles voor de Solid solitaire bijtjes. De insecten die je in de zomer ziet, de vlinders, solitaire bijtjes, padden. Waarom zou je een tuin volleggen met tegels, bijvoorbeeld? Zet er planten in. Ja, hoe zij hoe praat? Ja. Daar heb ik een beetje week van. Ja. Of hier, uh, als je de afgelopen dagen naar de radio hebt geluisterd... dan heb je misschien wel deze reclame gehoord. Koop nu een iPad, 16 gig Wat? Wi-Fi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzone.nl. tel o n .nl. Op is op. Ja, op is op, maar in dit geval is op oplichting. Het zaakje was niet helemaal in de haak. Ja, nou Die wil ik wel hebben, zeker uh, voor de mooie prijs. Ik ben naar de site gegaan, ik heb hem uh, besteld... en na de iDeal-betaling is de site eruit geklapt... En toen wat Google werk gedaan, en al snel kwam ik er toch wel achter dat het om fraude ging. En uh, nu, na wat verder onderzoek, hoop ik dat geld ooit nog een keer terugkomt. Tientallen mensen zijn erin getrapt. De website ging gisteren online en vervolgens kreeg de politie ook tientallen meldingen binnen. De site is inmiddels offline. Op drie dan de benzineprijs. Vandaag ging de prijs voor benzine voor het eerst over de 1,70 euro per liter. Nou, dat heeft alles te maken op dit moment met de onrust op de oliemarkt. De olieprijs is omhoog gegaan vanwege problemen in, in Libië, maar eerst in Egypte. En sowieso de angst dat mogelijk die...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 puur voor de fun naar het strand met de honden. No worries, no worries. Tenminste, nog niet, want de benzineprijs kan nog hoger. Het zou kunnen oplopen als de ruwe olieprijs uh, uh, gaat stijgen. Uh, die zit nu op bijna 116 dollar, maar dat is al relatief veel. Ja, en als de prijs dan hoger wordt, dan zou het zomaar kunnen gebeuren... dat normale, gewone, nette mensen zich moeten verlagen... tot het laagste van het laagste. Openbaar vervoer, hè. Ik ben gepensioneerd, ik ben 65... dus we gaan korting krijgen, dus dan gaan we met openbaar vervoer. Ik denk dat dat een alternatief is.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 En wat we zover we dus kunnen nagaan, gaat het goed met ze. Nou, dat is goed nieuws. Ondertussen waarschuwt Obama Gaddafi dat de VS en zijn navo bondgenoten nadenken over een militair antwoord op het geweld in Libië. Uh, in the meantime, we've got NATO, as we speak, consult, uh, consulting in Brussels around a wide range of potential uh, options, uh, including potential military options, uh, in response to the violence that continues to take place inside of Libya. De opstandelingen in Libië hebben Gaddafi nu een ultimatum gegeven. 72 uur heeft hij hem af te treden. De Nationaal Libische Raad heeft dan toegezegd hem niet te gaan vervolgen. Als hij dat doet. slotte nog nummer 1. Dat is het bezoekje van de koningin aan Oman. Vandaag kwam ze eraan voor een puur privé-diner. Het was echt absoluut geen staatsbezoek. De erewacht stond klaar. De rode loper was uitgerold. De Nederlandse vlag wapperde naast die van Oman...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 Is absoluut geen staatsbezoek. Alleen het informeren aan de Kamer, dat ging een beetje knullig. En dat vindt de minister-president nu zelf ook. Want met de kennis van nu... Als ik erop terugkijk en ook kijk naar de volgtijdelijkheid van de beslissingen... dan is dat natuurlijk geen gelukkiger geweest. En was het inderdaad beter geweest als meteen ook op woensdag bekend was geworden... Eh, dat de koningin dit privéde nee zou eh, aanvaarden. Dat ben ik met u eens. Ja, eens, maar gebeurd is gebeurd. En ons BR zit inmiddels aan de waterpijp in Oman. En dat zover ranking de nieuws van vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe... Luke, thank you very much. Ja, gaan we naar Barcelona, Arsenal. Ronald van der Geer. Nog het 0-0 in een wedstrijd waarin het speelveld buitengewoon klein is. En dat is natuurlijk koren op de molen van Arsenal dat dat ook doet. Dat speelveld klein houden, waardoor de bewegende mensen van Barcelona eigenlijk nauwelijks elkaar kunnen vinden. En nauwelijks ruimte is om te bewegen. En zo houdt Arsenal dus al bijna 27 minuten stand in deze wedstrijd. Terwijl Barcelona hardnekkig op zoek is naar een gaatje in die defensie bij die Londense ploeg. Nu met Daniel Alves Combinatie, ja, dan wil hij erdoor aan de rechterkant. Maar dan is het... Glissi, die de bal heel ver weg trapt. Opvallend bij de entree van Almunia, de Spaanse doelman, na 18 minuten. Dat was precies ook het tijdstip dat hij zijn entree mocht maken... in de Champions League finale tussen deze twee ploegen. Wat dat betreft is het de story of his life in 2006 was dat. Maar we gaan naar Bas Tichler. De kans op de maken voor A.S. Roma in Donetsk vanaf 11 meter. Maar de strafschop gestopt die door Borriello wordt ingeschoten. Hij werd zelf ondersteboven gelopen door Mikitarian. Die daarvoor geel ontving ook. En de ijzeren wet is dat je dan de penalty beter aan een ander kan overlaten. Maar ijzeren wetten gelden niet voor de grote meneertjes van Aas Roma blijkbaar. Zo blijft het 1-0 voor Shakhtar Donetsk. En dat komt Roma duur te staan, want Roma heeft met deze tussenstand drie goals nodig. En zo'n balletje vanaf 11 meter zou dan wel wat hebben geholpen. Het blijft hier dus 1-0. Shakhtar Roma. De rode loop, met al die acties, enorm spektakel. Het is dinsdag en dan bespreken we altijd de opvallende zaken... uit de wereld van media en entertainment... met niemand minder dan Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het over een fenomeen dat jou opvalt... namelijk het enorme succes van kindsterretjes. En het, kind, het kindsterretje toch wel van dit moment is de Amerikaanse Justin Bieber... Ja, ik, ik, nou, het valt mij nu eventjes op, maar ja. het viel mij natuurlijk al veel eerder op. Toen ik vroeger bij Team F werkte. Toen ja. hadden we natuurlijk ook de Mickey Mouse Club, waar Justin Timberlake en Britney Spears vandaan kwamen, die allemaal elfjarige mega-wonders leek ja. te zijn. En nu was ik afgelopen week in uh, L.A. voor de Oscars. En toen. Ja, viel mijn oog in één keer op de Canadese 17-jarige multitalent Justin Bieber... die zijn haar kort knipte en heel Amerika stond op zijn kop... Ja. omdat hij zijn haar ging knippen. Ja. Dus ik dacht, dat is toch wel een fenomeen. Hoe, hoe ongelooflijk, maar waar, dat zoiets in één keer zo kan doorbreken ja. via YouTube. Even een stukje van, van Justin Bieber. Ja. dan zingt hij over zijn first love. Hoe oud is dat jongetje? 17 op 17. dit moment. Oh. Ja, ja. Oh. ja, en, en, en ik, ik lees wel eens wat op Twitter over. Hem. Hij schijnt een of andere vriendinnetje te hebben, geloof ik, een actrice. En ja. zijn fans, die, die wensen haar echt nou de, de meest ellendige dingen toe. Nou, ik zag er van de week zelfs met een, een, een blauwe lip... omdat ze een klap had gekregen van een van zijn fans inderdaad. Nee. Dat komt er natuurlijk nee. ook bij. Jaloezie op die leeftijd is natuurlijk heel groot. Ja. Dus kom niet aan jouw mega-idool. Unbelievable. En, ja. en is, is hij goed ook echt? Hij is echt goed. Hij kan echt zingen, hij kan echt dansen, hij kan uh, drummen. En ik, ik heb ooit een documentaire, die is onlangs uitgekomen over hem gezien, dat hij al heel vroeg daarmee is begonnen. Toen hij uiteindelijk doorbrak is hij uh, door Asher, die toch ook wel echt een multitalent is van jongs af aan, onder de hoede genomen als een soort van mentor voor hem. En nou, hij weet echt wel de kneepjes van het vak op een heel jonge leeftijd. Nou hebben wij in Nederland, ja eigenlijk, eigenlijk een beetje de Nederlandse Justin Bieber, uh, Ralf Makkenbach. Ralf, goedenavond. Goedenavond. Uh, bekend, nou, bekend geworden in 2009 uh, uh, met uh, het Junior Songfestival en sindsdien een grote ster. Ben jij een beetje de Nederlandse Justin Bieber? Um, nou, ik heb, het is wel een paar keer gezegd, het is tijd, maar weet je, ik, uh, ik voel mezelf niet echt een uh, Nederlandse Justin Bieber. Ik, ik voel mezelf gewoon Ralph en uh, ik vind het leuk om te doen wat ik doe, dat eigenlijk. Even een stukje um, omdat we jou moeten herkennen natuurlijk van jouw nummer The Only One. Yeah, you ja. are the only one. Nou, ook hier gaat het natuurlijk over de liefde. Valt gelijk op. Ja. Raf, Ralf, jij bent op dit moment 15, toch? Ik ben op dit moment 15, ja. Ja, en heb je al de grote liefde van je leven gevonden? Uh, nee, ik ben pas 15, dus dat uh, lijkt me nog niet echt te uh, kunnen zeggen. Maar. maar je zingt er wel over alsof je er al hebt gevonden? Of um, zijn dat teksten ja, maar... die anderen hebben geschreven? Um, nee, ik, ik uh, denk en schrijf zelf heel erg veel mee. Ik vind het heel erg leuk om te doen, dus uh, dat wel. Het is, het is meer um, iets. Het is wel wat breed genomen, inderdaad, zo kan je het wel zeggen. Maar het, het is niet inderdaad dat ik mijn liefde van mijn leven al heb gevonden. Dat nog, maar op nog... je vijftiende ben je wel al heel erg met de liefde bezig. Dat is toch wel het grote thema in het leven, toch? Uiteraard. Ja. Ja, dus maar ook heb jij een vriendinnetje al? Dat willen we natuurlijk weten. <laughs> ik, ben, uh, ik ben single. Ik ben single. <laughs> wat vind jij van Justin Bieber? Ik vind hem echt een te gekke artiest. Echt, ja. echt waar? Ik vind hem echt heel goed. Nou ja, Bridget, jij bent natuurlijk ook al, geloof ik, bekend vanaf je nulde of zo, toch? Toen, toen figureerde je al in, in uh, reclames. Ja, in reclames. Uh, klopt. Ja, dat, nou, dat ik, ben, uh... <laughs> ik ben... ik uh... ben, oh, ook. <laughs> oh, Ralf ook. Ja, maar Bridget ook dus. <laughs> oh, allebei. Oh, ja, ja, allebei. Leuk. Nou, ik ben ook goed terechtgekomen, Ralf. Dus het kan helemaal geen kwaad. Het <laughs> komt allemaal goed. Maar kan jij, hem? Want, want dat is een beetje, weet je, dat, dat is toch een beetje het idee bij mij blijft hangen van, oh god, arme. Arm, arme kinderen, dat je op je, op je zo jong al... Nou, maar ik uh, denk dat we niet... nee, heb je een soort advies voor... voor uh, nou, hoofd? ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen dat we in Nederland zijn geboren. Kijk, als je naar Amerika kijkt, bijvoorbeeld naar de kinderen van uh, Will Smith, uh -huh. die zitten dan in de Scientology Church. Willow Smith wordt echt een, een, een, een is een talent en wordt een soort van nieuwe Rihanna. En die geloven ook in het feit dat kinderen ook volwassenen zijn. Mensen zijn gewoon mensen, dus die moet je laten werken en moeten laten ontplooien op welke leeftijd dan ook. Ja. In Nederland hebben wij gelukkig altijd nog wel grenzen en Moeders die inderdaad zeggen, sorry maar zo werkt het niet. Je gaat gewoon je school afmaken en we gaan er niet te veel in geloven. En we zien wel waar je uiteindelijk terechtkomt als je maar gelukkig bent. En ik denk dat die ja. mentaliteit um, wel heel erg belangrijk is. En daarom denk ik ook dat het met Ralf helemaal goed komt. Die heeft helemaal geen advies nodig omdat hij in Nederland is. Dus Nederlandse kindsterren die houden toch iets meer met beide benen op de grond. Denk Zeker weten. Waar eindig jij Ralf? Wat, uh, wat is jouw droom? Ja, eigenlijk gewoon doorgaan met wat ik aan het doen ben en uh, me doorontwikkelen. Dat eigenlijk, en, uh, ik heb niet echt een droom waar ik naartoe wil werken of zo, gewoon doorgaan. Dat ja, op dit moment wil je toch wel de beste schaatser worden, of niet? Kunstschaatser dan? <laughs> um, in dit programma zou me hartstikke leuk lijken, maar als dat niet lukt dan ook. Het, weet je, ik, zoals ik zeg, ik doe het omdat ik het leuk vind en dat, dat is eigenlijk gewoon omdat ik te gek vind. En die grote liefde, hè? Ja. Die, <laughs> Wanneer hoop je die te vinden? Um, Wanneer ik het tegenkom, ik heb geen idee. <laughs> nee, man, dat moet je niet zeggen. Dat is slecht voor je fans. Je moet gewoon tot je dertig te vrijgezel blijven. Anders dan, uh, haken al die meisjes af, denk ik. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> is goed. Goed, Ralf Makkenbach. Dank je wel. Succes met uh, Sterren Dans op het IJs. Je bent een van de favorieten, hè, geloof ik. Uh, ja, zo, zo, dat wordt wel eens gezegd. Ja, ja. Succes. En hey, luister, je moet wel nuchter blijven, maar je moet wel willen winnen. Ja, dat, uh, dat, dat probeer ik allebei. <laughs> heel goed, heel goed. Ik ben trots op je. Zeiden wij, Dertigers, dames. Nou, ja. <laughs> goed. Ralf Makkenbach, dankjewel. En Bridget Maasland, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Ronald van der Gier bij Barcelona-Arsenal. Nog steeds 0-0. Nog altijd na 34 minuten. Maar Barcelona wordt sterker en sterker. Krijgt steeds meer grip eigenlijk. En krijgt steeds meer het idee hoe Arsenal bestreden kan worden. Ook een tikje agressiever dan de ploeg uit Londen in deze fase. Soms ook over de scheefgaand. En schrijft zegt de Boussaka. De Zwitser schat dat niet steeds op juiste waarde in. En dat heeft al tot de nodige woede geleid van Arsène Wenger, de coach van Arsenal. Die bijvoorbeeld zag dat Lionel Messi, daar werd hij overigens niet boos over, maar dan gaan we weer terug naar het gevaar. Lionel Messi zijn eerste solo liet zien na bijna een half uur spelen. Drie, vier man werden uh, uiteindelijk uitgespeeld. In het strafstopgebied was het Juru die een uitgestoken been nog had. Om Messi uh, de laatste stap naar de goal te beletten. En Messi net op zoek naar een penalty op de rand van het strafstopgebied. Viel die erg makkelijk toen hij in aanraking kwam met Diaby. En dat zag Moussaka dan wel goed. Dat was geen penalty voor Barcelona. Dat hier uh, vooral balbezit heeft. Dat soms ook wel al Arsenal even eruit laat komen. Om dan in die tegenstoot te weten dat er wat meer ruimte is. Nu Messi Halverwege de helft van Arsenal zet aan voor een solo. Vindt David Villa aan de linkerkant. Terug naar Messi. Messi in het schafsomgebied. En dan is die paas net niet goed genoeg. En kan weer Djuroud ertussen tussen zitten. De centrale verdediger, de Zwitser. En nu gaat dan Arsenal even denken aan een uitbraak. Maar laat het nou maar blijven bij denken. Want het zoeken naar van Persie dat wil nog wel eens lukken. Zo rond de middenlijn in dit geval niet. Want Abidal had het al gezien wat de bedoeling was van achteruit bij Arsenal. En dan heeft Barcelona gewoon het balbezit weer terug. En gaat het via veel schijven proberen. Om weer in de buurt te komen van Almunia. Die invalkeeper dus. Nu door een blessure in de ploeg in de finale van 2006. Was dat na een rode kaart van de de, doelman, de Duitse doelman Jens Leeman. Het schuiven van Barcelona. Uiteindelijk Daniel Vestehoogt van het Schafstopgebied. Aan de rechterkant zoekt de combinatie met Iniesta. Iniesta speelt de bal vrij in de as. Dan gaan er een aantal mensen diep. Maar via staat op de linkerpunt van het Schafstopgebied. En via ziet iemand langzij komen. En die schiet keihard op de paal. En dat is Mascherano. Nee, die heeft de bal nu. Mascherano brengt hem weer in het Schafstopgebied. Op gebied. Weer weggekopt door Arsenal. En is er dan definitief rust? Nee. Want Arsenal kan ook voorin geen bal vasthouden. En heeft nu gewoon de bal weer te pakken rond de middenlijn en Gaat weer bouwen aan de volgende aanval. was Xavi die op de paal schoot overigens. VIA nu weer met een actie vanaf de linkerkant. Het zoeken naar Messi. Maar Arsenal krijgt geen moment rust. Wil wel uitverdedigen. Maar als het nu dan ook uitverdedigt met een gestrekt been op... Uh, wie is dat? Iniesta. Dan heeft Boussaka dat goed gezien. De dader is de jonge Jack Wilshere, die de eerste wedstrijd zo goed speelde. Maar nu met een gestrekt been bijna zijn tegenstander dus verwond. Ja, de grote kansen voor Barcelona stapelden zich dus op. Maar het is nog altijd bij Barcelona-Arsenal 0-0. Hey Ronald, weet ja. jij wat Gullit vandaag gespeeld heeft? Ik heb geen flauw idee. 4-6 verloren. Wat een rare uitslag. <laughs> ja, hij speelde met, met Kadirov tegen een van de Braziliaanse sterrenelftal. Met onder andere Bebeto en Romario. En Kadirov had nog twee keer gescoord, maar toch jammerlijk verloren. Oké, okay, ja, dat zijn, zijn de, de, de was een moest... Kadirov moet ik zeggen. Ja, door de grote leider Kadirov. wilde wat meer uh, propaganda voor het voetbal. <laughs> en had inderdaad wat sterren over laten vliegen. Hè? Ja, ja, ja. ja, maar dat heb je even gemist. Dat had ik even, ja, was ik even niet mee bezig vandaag. Sorry, sorry. Het is niet iets is een competitie die mij dagelijks boeit. Tot zo, dankjewel. Hoi. Bas Tegeler. Ze missen Boussoufa, hè, denk ik, die van Anderlecht moet gaan overkomen daar. Ja, die gaat, of niet? Juist. En uh, Jacob Voorlang. Och, hou op, schaia, het geld geen gebrek. Geld ook voor Shakhtar Donetsk. trouwens. Daar is ook geld zat. Staan voor tegen AS Roma met 1-0. E slotfase van de eerste helft. Roma heeft een strafschop gemist. Borriello. Was daar verantwoordelijk voor. Daar komt Donetsk weer. Bal voor de goal. Gevaarlijk, maar uiteindelijk niet bij Luis Adriano in de voeten. Een van de Braziliaanse aanvallers. Die afgelopen weekend nog in de 96 e minuut van de wedstrijd... de winnende goal maakte in de competitiewedstrijd. Hij is eigenlijk wekelijks belangrijk voor Shakhtar. En uh, ja, Roma doet het zichzelf dus aan. Zo makkelijk is het eigenlijk een strafstop krijgen in de wetenschap. Dat je drie keer moet scoren en die dan niet benutten. Dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. 1-0 voor Shakhtar na de 3-2 overwinning... In Rome betekent Via dat... Dag, arme Bas. <laughs> komen zo bij terug, Bas Tegeler. Uh, zometeen ook nog het spannende verhaal van de bemanning van het schip Steenbank. Ze hebben twee weken vastgevroren zet, gezeten voor de kust van Finland... en overleefd op, uh, um, niet koketten, maar... Frikantellen, dat was het. Ja, veel prettiger. Uh, dat zometeen. En wil je alvast wat foto's zien van wat ze daar meegemaakt hebben? <laughs> het zijn best wel heftige foto's. Kijk dan even op bnntoday.nl. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond verhalen van Nederlanders in het buitenland. Elske Schouten die woont in Indonesië en daar zijn ze dol op voetbal. En dan vooral het Europese voetbal. Elske, goedenavond. Goedenavond. Ja, en dan zijn ze niet een beetje gek op voetbal, maar heel erg, hè? Nou ja, je moet er hier ook uh, wat voor over hebben. Want uh, als je een beetje Europees voetbal uh, wil kijken... dan zit je toch vaak uh, diep in de nacht voor de televisie. Ja, dus, uh, ja. ja Zo'n wedstrijd als vanavond... Ja. Uh, ja, die begint hier om kwart voor drie. Ja, ja, die begint bij ons kwart voor negen, bij jullie kwart voor drie. En dat kijken mensen dus ook, echt, live? Ja, mensen die uh, steken dan af of uh, ze gaan naar uh, bepaalde kleine winkeltjes en zo. En dan, uh, dan kijken ze ernaar. En uh, vooral de, de Engels, het Engels voetbal is uh, populair. Volgens mij begint het ook wat eerder, dus dat is ook wat makkelijker. Uh -huh. Italiaans voetbal is populair, maar de Champions League, dat, uh, dat vindt men helemaal mooi. Maar om kwart voor drie s'nachts, dan denk ik meteen... moeten mensen dan niet werken de volgende dag? Nou, veel mensen niet hier, hè. Je hebt hier zoveel mensen die gewoon maar een beetje rondhangen de hele dag. Of die dan een beetje half werken of motortaxi rijden en zo. Dus uh, ik denk dat veel mensen er wat op vinden. Ja, ja. En als er echt een belangrijke wedstrijd is... dan uh, melden ze de dag daarna heel veel mensen ziek. Het Nederlands elftal is ook heel populair, hè? Hoe merk jij dat? Nou, sowieso het, het WK. Dat was hier echt een uh, heel groot ding... Uh, zeker met de belangrijke wedstrijden waren er op veel plekken van hele grote schermen waar mensen dan uh, diep in de nacht samenkwamen om samen de wedstrijd te bekijken. Mm -hmm. Niet iedereen is voor het Nederlandse uh, elftal hoor. Mensen waren ook heel erg voor Duitsland, voor Spanje. Op een gegeven moment merk je ook dat iedereen gewoon de winnaar gaat steunen. Dus ik denk dat Nederland heel veel fans en dat Spanje ook heel veel fans. Uh, alleen op één plek is Nederland echt populair. Ik was in september op de Molukken. Nou, dat was dus toch al vlieger. Twee of drie maanden na het WK. Ja. En daar liepen nog steeds mensen rond in shirtjes. <laughs> ja. <laughs> Dan zou je denken dat uh, op de Molukken, maar in ieder geval ook Indonesië... daar woon jij, dat, dat ze zelf ook een aardig potje kunnen voetballen. Maar dat valt wel tegen. Nee, helaas, dat is echt het grootste verdriet van uh, Indonesië... Ze staan de 129ste op de FIFA Wereldranglijst. Ja. Dus dat is toch echt uh, best wel laag. Ik geloof dat de laatste keer dat ze mee mochten doen met het WK was echt in 1931 of zo. En toen was het gewoon nog Nederlands-Indië. Dit jaar waren ze uh, nog vrij ver gekomen in de uh, Zuidoost-Azië Cup. Nou ja, dat is eigenlijk net zoiets als de Balkan Cup of zoiets, zou je het mm. mee kunnen vergelijken. Dus het stel eigenlijk heel weinig voor. Mm. En uh, daar zijn ze tweede geworden in de finale. Nou, toen ging iedereen al helemaal door het lint. En ze zijn ook vrij corrupt, hè, heb ik begrepen. Ja, daardoor is waarschijnlijk ook het team niet zo goed. Want dit is natuurlijk eigenlijk een enorm groot land. 240 miljoen mensen. Dus je ja. zou denken dat er ja. wel wat goede voetballers ja. rondlopen. Maar wat je hebt, is dat je uh, bijvoorbeeld met teams... dat, we dan, uh, dat de trainer dan uh, iemand met belangrijke connecties opstelt in het team... en niet zozeer de beste speler... Um, en wat je ook heel veel hebt, is dat er veel gewet wordt op die wedstrijden. En ja. dat dus mensen dan uh, de scheidsrechter omkopen of de lijnrechter omkopen. En soms zelfs de trainer of de spelers omkopen om een wedstrijd te verliezen. Dus dat helpt ook allemaal Nee, niet bepaald. 129ste dus op de ranglijst die Indonesiërs. Nou, en voor de rest wel één groot voetbalgek land daar. Dankjewel, Elske Schouten vanuit Indonesië. Geen dank. Ja, Ronald, dat zitten ze dus allemaal daar te kijken nu in Indonesië. Ja, maar Willemijn, jij weet natuurlijk ook welke Nederlandse voetballer daar vorige week naartoe is gegaan en die daar uh, zeer hoge ogen zal ja, gooien. Ja, Ronald Johnny van Beukering. Heel goed, dat is nou jammer dat je dat weet. Dat had ik naar dat is goed ingefluisterd denk ik. Goed dat ik dat naar deze nee, vertelde nee. van iemand. Nee is dat? Actuele kennis. Nog drie minuten bij Barcelona Arsenal. Het is nog altijd 0-0. En ik heb al eerder gezegd koren op de molen van de Engelse ploeg. Die een 2-1 voorsprong verdedigt. Drie weken geleden opgebouwd in Londen. En hoewel er een schot op de paal is geweest, is Barcelona niet in staat om als het eenmaal aan de buurt komt van het schrassopgebied van Arsenal. Om dan de goede eindpaas te geven. En zo kan Arsenal nu steeds weer verdedigen. Nu zo waren een uitbraak met Robbie van Persie. Op de rand van het grasoppervlak en dan is het jammer dat hij met moeite de bal meekrijgt, maar de bal uiteindelijk over de achterlijn gaat en dan denkt van Persie daar een corner aan over te houden. En dan geloof ik dat hij gelijk heeft. Ja, de spelers van Barcelona zijn het daar niet helemaal mee eens. Maar Serrano staat nog bij de Zwitser Boussaka te klagen. Maar Robin van Persie trekt zich daar weinig van aan. Hij is in een duel met Abidal. Krijgt met moeite de bal mee. En dan raakt van Persie die bal als laatste. Maar de grensrechter heeft toch echt gezien dat Abidal de bal als laatste raakt. En dus zomaar een gelegenheid kort voor rust voor Arsenal. Om iets gevaarlijk te zijn. Je kunt je zo voorstellen dat niet iedereen mee naar voren gaat. Bij deze uitgelezen mogelijkheid. Zo kort voor rust voor Arsenal. Maar een aantal mensen. En dat zijn er dan vier. Hier hebben zich wel gemeld. Als Van Persie die corner neemt, wordt makkelijk weggekopt door Barcelona. In dit geval door Busquets. En dan kan Barcelona weer verder waar het gebleven was. Met aanvallen, hoewel het nu een verkeerde paas geeft. Nog even kijken van Persie aan de linkerkant. En dan zoeken naar Wilshire. Maar Wilshire wordt verdedigd. Nee, het blijft 0-0 met nog anderhalve minuut. We gaan naar Bas Dichler. Daar is het wel gedaan, denk ik. Shakhtar tegen Roma. Het is nog wel altijd 1-0. Maar Roma moet met tien man verder nadat dat 6, Franse verdediger, zijn tweede gele kaart heeft gekregen. Twee keer een schop tegen Luis Adriano, de spits van Donetsk. En dat betekent dat Roma, we zitten in de laatste minuut van de eerste helft, niet alleen een man minder heeft... maar dus nog altijd drie goals zal moeten maken. Dus een penalty heeft gemist via Borriello. En dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Shakhtar normaal gesproken, zonder enig probleem door naar de kwartfinale. Slotseconden van de eerste hel. Donetsk leidt tegen Roma 1-0. En uh, het is uh, half tien geweest. Tijd voor het nieuws: Hier Gudivener. Radio 1. Het NOS-journaal. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt opnieuw duurder... door het faillissement van aannemer Mitred. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de bouw over... maar berekent 4,5 miljoen euro extra. De gemeenteraad bespreekt de kwestie morgen. Het Stedelijk Museum is al sinds 2004 dicht. Vermoedelijk gaat het gebouw pas weer over drie jaar open. Bij het Libische consulaat in Den Haag is de groene vlag van Gaddafi vervangen door de revolutionaire vlag, die symbool staat voor de opstand tegen de dictatuur van Gaddafi. Het was een initiatief van de Libische Mensenrechtenliga. Die verzocht het consulaat in Den Haag om de driekleur te hijzen en de consul heeft daaraan gehoor gegeven. Voor het eerst gaat het internationaal strafhof in Den Haag een proces voeren wegens oorlogsmisdaden in Sudan. Twee rebellenleiders uit Darfur zouden in 2007 een overval hebben gepleegd op een basis van de Afrikaanse vredesmacht in Darfur. En daarbij werden twaalf militairen gedood. En in het Drentse Wapserveen hebben motocrossers een van de grootste dassenburgten van Nederland vernield. Ze gebruikten de burgte als springschans. Het is nog niet bekend of daardoor ook dieren zijn gedood. In de burg leefden ongeveer acht volwassen dassen en een onbekend aantal jongen. Eén vrouwtje bleef achter met haar jongen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Twee weken lang zaten ze vast in het ijs van de Botnische Golf. Dat is tussen Finland en Zweden. De bemanning van het vrachtschip De Steenbank. Maar sinds vanmorgen zijn ze gered. Joep Henselmans is een van die bemanningsleden. Joep, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goed nieuws. Ja, inderdaad. Dus, uh, vannacht kwam opeens uh, een ijsbreker onze kant op. En uh, die heeft ons losgevaren. En uh, die heeft ons naar Finland gebracht. En we zijn net uh, een uurtje geleden zijn we hier aangekomen. En daar zaten jullie dus twee weken vast in het ijs uh, te overleven op frikandellen, geloof ik, hè? Ja, <laughs> nou, nee, zo erg was het ook nog niet. Maar uh, de verse groenten en het fruit, dat raakt uh, inmiddels op. Ja. En uh, ja, de spullen in de vriezer, die uh, blijven wat langer goed. Dus uh, ja, die blijven dan over. Maar ik, je kon ze wel frituren, hoop ik, of niet? Of bakken? Ja, ja, ja, oh, dat, dat wel. Uh, <laughs> okay. Maar ja, het, het was vooral het water uh, wat opraakte. Dat werd toch wel heel vervelend. En, en hoe deed je dat dan? Uh, nou ja, zodra het duidelijk werd dat we toch wel lang vast zouden zitten, uh, zijn de wasmachines stopgezet. Uh, geen vaatwasmachine meer, maar gewoon weer een afwassteltje. Hè? was een eeuw. Ja, precies. Maar ook uh, douchen uh, kon dan niet meer. Nee. Dus, uh, we hebben net de waterslang aangesloten bij aankomst. En het eerste wat ik heb gedaan is toch even een lekkere douche genomen. Ja, ja dat snap ik. En dan zit je dus twee weken vast in het ijs. Het is daar hoe koud? Uh, nou, Dat valt wel mee, want we hadden zuidenwind. Dus het min vijf ongeveer. Ah, lekker. Terwijl, ja. Ja, normaal kan het hier toch wel min dertig worden. Dus wat dat betreft hebben we heel veel geluk gehad. En wat hebben jullie gedaan al die tijd? Ja, eh... Uh... Onderhoud, uh, dat gaat uh, door, daar heb je dan wel tijd voor. En uh, ja, verder toch vooral uitkijken naar een ijsbreker uh, die ons eindelijk uh, dan zou losvaren. Maar dat doe je dan s'avonds? Dan, dan op een gegeven moment vecht je elkaar toch de tent uit, zou je denken? Nee, nee, nee, nee, dat valt wel mee. Sowieso werken we in ploegendiensten. Uh, dus je ziet elkaar niet al te veel. Uh, en ja, de sfeer is op een gegeven moment ook een beetje gelaten. Dan, uh, dan is de een het weer zat en dan de ander weer, maar... Uh, ja, het is nooit dat we elkaar zat zijn. Maar goed, jullie hadden die frikandellen in ieder geval en ook nog een biertje <laughs> of zo mag kopen? Oh, wacht even Joep, we ja. gaan eventjes naar Ronald, want oh, is gescoord. Oh. We zijn nog steeds bezig met de eerste helft namelijk. Vijf minuten extra tijd en Lionel Messi wie anders zet Liverpool of Arsenal op achterstand en Barcelona op voorsprong. Kort voor rust dus, is daar het moment Lionel Messi, goede combinatie. Uiteindelijk kan hij nog twee, drie keer aannemen, hoog houden en snoeihard achter Almunia schieten. Meer volgt zometeen, maar Barcelona staat 1-0 voor tegen Arsenal. Goed om te horen, Joep. Ja, zeker. Mooi nieuws. Kon je, kon je tv kijken daar op de trip? Uh, ja, ongeveer de, de helft van de dag uh, hebben we satellietontvangst. Oh, okay. Dus uh, we konden wel het nieuws een beetje volgen. Ja. ja, en een biertje erbij vroeg ik me af? dat ook uh, Ja, uh, misschien af en toe één biertje, maar uh, niet helemaal laveloos suiker. Want ja, je weet nooit wanneer die ijsbreker komt. Nee. Dus uh, je, je moet zomaar weer aan het werk. Hé hey Joep, en een beetje vervelend. Ik hoorde dat je je vriendin net heeft uitgemaakt terwijl je daar zat. Ja. ja. Ja. dat klopt. Ze kon niet op je wachten. Nee. Dus uh, hm. ja, dat is heel jammer. Uh, we waren heel door op elkaar, maar uh, hm. ja, doe je niks aan. Maar komt het misschien nog goed? Nee, ik denk dat het iets uh, is wat uh, ...in het verleden vaak is gebeurd bij uh, vriendjes van haar. En uh, ja, als je niet op elkaar kan wachten, dan uh, is de relatie toch niet goed genoeg. Dus dan uh, gaan we door naar uh, iets anders, iets beters uh, in de toekomst. Kijk, Joep, that's the spirit. Dat lijkt me sowieso Hi. een beetje een tuttebol als het niet op je kan wachten twee weken. Ja, ja na twee jaar valt dat natuurlijk wel uh, zwaar op je dak. Zeker als je vervolgens twee weken lang... Uh, ja, we hadden niet echt uh, telefoonbereik uh, of uh, e-mail of zo. Dus dan zit je wel heel alleen. Maar, uh, uh, uh, ja. Nou, ik je oh, het niet beter, goed. Joep. Want, uh... Ja, een, be een beetje de CDA-instelling. Heel hard <laughs> verliezen, maar toch nog uh, beroepen dat het leuk wordt. <laughs> goed, uh, toch nog roepen dat het leuk wordt. <laughs> goed. Je bent in ieder geval gered. Je leeft toch Dat is mooi. Ja, precies. Ja. Joep Henselmans, dank je wel. Heel goed. En succes. En en doei. Doei. doei. blijft toch altijd een klein beetje verliefd op Ilse de Lange. En naar nieuwe plaat, Carousel. BNN Today. Egypte, Libië, Jemen, Tunesië. Ja, het is inmiddels bijna lente en het nieuws wordt nog altijd gedomineerd... door de revolutie die gaande is in al die verschillende landen. We kunnen gerust wel zeggen dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika op zijn kop staan... en dat na dit jaar niets meer hetzelfde zal zijn. Wat is er tot nu toe, tot nu toe gebeurd en veranderd? En wat gaat er nog gebeuren? En op deze Internationale Vrouwendag vandaag. Wat betekent dat voor de positie van vrouwen in deze landen? Daarover praat ik met twee hele pittige jonge tantes hier in de studio. Annemarie van Geel die doet onderzoek naar de positie van vrouwen in Saoedi-Arabië. En die gaat voor promotieonderzoek regelmatig die kant op. Annemarie, goedenavond. Goedenavond, hallo. En naast jou, uh, inmiddels uh, vaste vriendin van de show, kunnen we wel zeggen... Monique Zamenwel, we politicologe, zelf uh, Egyptisch-Nederlandse. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nog steeds bekend van onder andere haar buikdansoptreden bij Pauw Witteman. En dan zie ik er al moeilijk kijken. Is, is het niet leuk om daaraan herinnerd te worden? Oh, oh nee hoor, ik schaam me er absoluut niet voor. Volgens mij heb ik het uh, goed gedaan. Je deed het hartstikke goed, Ja, ja maar... Ik ben ook wel iets meer dan buikdans. Uh. <laughs> Bijvoorbeeld, niet onbelangrijk, vanavond uh, teken je een groot contact met een uitgeverij. Want er komt uh, een... een boek van jou aan. Ja, ik ga zelfs twee contracten tekenen, dat is wel heel uitzonderlijk. Uh, ik ga bij de Geus aan de Slag, uh, in Breda zitten zij en ik ga voor een eerst een boek schrijven over wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Ik ga deze zomer rondreizen door verschillende landen in het Midden-Oosten misschien ook naar Marokko, weet ik nog niet. En uh, dat gaat heten de mozaïek van de revolutie. Omdat het gewoon echt een mozaïek is, het is veel complexer en het, ligt allemaal, het is allemaal aan elkaar gelinkt. Uh, en ik hoop dan ook wat meer context en duiding te geven, want jij in zo'n boek heb kan je natuurlijk veel meer kwijt dan op de radio of tv. En daarnaast ga ik een roman voor hen schrijven. Of althans, publiceren. Ja, Die is al geschreven. En hoe oud was je ook alweer? 21. Dus. Uh, ja. <laughs> Dan moet ik altijd even... Nog niet een tante, meer, meer een meisje nou, misschien. Een meisje. <laughs> um, dames, we hebben het over wat er allemaal is gebeurd. En vooral ook hoe het met vrouwen daar gaat. Um, eventjes... Uh, Monique, je hebt hier natuurlijk veel gezeten over Egypte. Mm -hmm. Je bent er onlangs ook weer geweest. Ja. Hoe is het daar nu? Hoe is de sfeer? Het is nog steeds goed. Het gaat echt heel goed in Egypte. Um, en uh, mensen zijn enorm uh, betrokken bij wat er gebeurt. Uh, er zijn nog steeds veel jongeren op de Harieplein Om elke dag de overheid echt onder druk te zetten. Van, uh, kom op met die uh, hervormingen. En er worden ook elke dag nieuwe wetsvoorstellen bekendgemaakt. Um, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik denk dat ze echt voortvarend aan de slag zijn gegaan. En uh, de premier Shafik is opgestapt. Um, mm -hmm. Dus ze hebben nu een nieuwe premier. En die heeft afgelopen vrijdag een hele mooie toespraak gehouden op Tahrir, waarin hij echt tegen de mensen zei... jullie mogen mij verantwoordelijk houden, ik ga echt doen wat jullie willen. De punten van de revolutie worden doorgevoerd. En verder zijn ze aan het kakelen over de constitutie. Want moet dat sharia artikel nummer 2 er nou wel of niet in? Maar jij hebt al eerder gezegd, van, ja, als ik daar rondloop, dan voel ik de verandering. En, ja. en dan merk ik het. Wat, ja. wat merk je dan daar? Nou, allereerst het feit dat iedereen over politiek praat. Um, mijn ouders zitten nu in Egypte en die zeggen ook van... het is gewoon ongelooflijk. Alle kranten zijn steeds uitverkocht. Want iedereen wil weten wat het nieuws is en wat er gebeurt. Nou, in een land waar mensen 31 jaar gezwegen hebben over politiek... is dat natuurlijk een grote omwenteling. En uh, dat mensen ook heel erg aan het, aan het schrobben zijn. De staten worden echt voortdurend schoongemaakt. Uh, mensen hebben weer energie. Ze hebben het gevoel van, kijk, we hebben een nieuw land. Dus uh, de, de, er is weer reden om je handen uit de mouwen te steken. En uh, dus, uh, bijvoorbeeld zelfs bomen worden nu geplant. Het is gewoon van, wij willen een nieuw, mooi, uh, goed georganiseerd, uh, vrij land. Maar serieus, de, de straten worden schoongehouden? Dat, ja, dat is een verschil. Dat, was dat is een verschil. Niet. Gewoon dat mensen die energie hebben en, en, en, en de moeite doen. Kijk, uh, ik zat een keer met mijn oom in de auto... en die gooide gewoon allerlei troep zo uit het raam. Ik zeg, waarom gooien ze nou uit het raam? Ja, iedereen doet het. Uh, dit land is nou eenmaal vies. Ze van, ja, maar zo maak je het land nog vieser. Ja, nou ja, zo is het nu eenmaal. En dat is gewoon, kijk, mensen hadden het gevoel van... dit land is niet van ons. Het maakt niet uit wat we doen. Uh, een paar rijke, la, la, rijke lieden gaan er met alles vandoor. Die politici zijn corrupt. En uh, wat we ook doen, of ik nou wel of niet het afval uit mijn raam gooi. Het doet er niet toe. En dat is nu wel echt anders. Mensen hebben het gevoel van het land is weer van ons. En wij zijn er dus ook voor verantwoordelijk. Want hoeveel mensen staan daar nog op het Agriërplein? Elke, nou, <coughs> elke dag? Elke dag een paar honderd. En, al, en op Jong, duizenden. Ja, jonge mensen. Ja, jongeren. Maar je begint ook wel te horen dat mensen in het midden- en kleinbedrijf... ook wel weer willen dat de economie weer op gang gaat komen. Ja. En dat het weer wat rustiger wordt. En dat, er weer, hè, dat mensen weer gewoon simpelweg geld gaan uitgeven. Dat er weer ja, gewinkeld wordt. Dat ja. ze weer kunnen verdienen. Ja, dat is ook nodig. En, want ja. uh, de toeristen moeten ook terugkomen Precies. en zo. Maar uh, ik ben dus ook geen voorstander van wilde stakingen... die er een tijdje zijn geweest. En uh, Egypte moet wel weer gaan draaien. Maar wel draaien met... Uh, met niet alleen van het, uh, het bedrijfsleven loopt weer, maar ook de mensen zijn, zijn actief. En de, en de mensen hebben uh, weer kansen. Dat, ja. dat is uh, wel belangrijk. Het moet wel tweezijdig zijn, zeg maar. Ah, Annemarie, even over um, uh, Jemen en Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, ben jij januari nog geweest? Klopt, ja. Daar rommelt het nu natuurlijk ook een beetje, al horen we daar niet zoveel van. Hoe gaat dat daar, De yes. revolutie, oh, nee, die je nog niet zo mag noemen? Nee, ik zou het inderdaad zeker geen revolutie willen noemen in Saudi-Arabië. Er is wel van alles aan de hand. Zeker doordat er in Bahrein, wat vlak naast Saudi-Arabië ligt, worden ook veel demonstraties georganiseerd. Voornamelijk door de shiïtische bevolking in het land. En dat lijkt een beetje over te slaan naar Saudi-Arabië. Vooral in het oosten van het land wordt, ja, is er sprake van, van mensen die toch de straat opgaan. Dat is allemaal heel... Klein, kleinschalig, niet zo groot als, in, als we in Tunesië of in Egypte hebben gezien. Mm -hmm. En tot nu toe lijkt het zich voornamelijk ook te concentreren... echt in, het, in de oostelijke provincie, in het oosten van het land. Hoewel er in Riyad ook wel uh, sprake is geweest van mensen... die toch uh, de straat op gaan na het vrijdaggebed bijvoorbeeld... om hun ongenoegen te uiten. Monique, um, uh, jij hebt wel gezegd toen jij op het Ageerplein was... Uh, dat er ook voor vrouwen wat veranderd is. Mm -hmm. Dat je veel minder wordt lastiggevallen. Ja. Ja, dat, was is dat, dat is nu nog steeds zo. Uh, ja, dat is zo. Mijn, uh, mijn moeder uh, heeft voor het eerst in jaren weer in de eentje in de mannencoupé van de metro gereisd. En ze werd niet lastiggevallen. Yes, dat dacht je moeder. dat ja. was al Mijn moeder dacht echt. Oh, wat inderdaad? Nou, dat is echt, maar als blanke vrouw in je eentje in de mannelijke metrocoupé, dat is in het algemeen niet leuk. Dan word je aangekeken, wordt tegen je gefloten, er wordt gezeten en al die dingen meer. En ze stond daar. En ze stond er gewoon echt zo van, nou, zien wat er nu gebeurt. Hè? Want Monique heeft gezegd dat het veilig is, dus ik ga het proberen ook. En het ging prima. Trekken nog nog mannen waren heel hoffelijk en gingen opstaan zodat ze kon zitten. Dus ze voelden zich helemaal lekker. Ja, maar bijvoorbeeld op straat. Ik bedoel, qua kleding gaat dat, uh, want, want ik geloof 15 jaar geleden kon nog veel meer, toch? Ja, nou dat heeft alles te maken met Saudi-Arabië en die oliedollars. Uh, Saudi-Arabië heeft uh, overal in Egypte, Noord-Afrika... Tot, tot in Nigeria toewichte uh, moskeeën en Koranscholen gebouwd. En met via Satelliet-TV zenden zij dag en nacht propaganda uit. En dat wordt ook in microfoons door de straten omgeroepen. Bijvoorbeeld in de straat van mijn oma is zo'n door Saudi-Arabië gesponsorde moskee... met een door Saudi-Arabië gestuurde imam. En die roept de hele dag op dat je bijvoorbeeld geen deodorant meer mag gebruiken... Om dat dat sexy zou zijn. Dus opeens mocht het wel god, geen... in Egypte met ja, die hitte. <laughs> precies, ja. Met uh, 48 <laughs> graden in de zomer. Maar, en, en, en, en, dat zijn, en, en, en die beweging die, die, met die oliedollars. Want Saudi-Arabië heeft ook heel veel geld. Ze kunnen echt van alles en nog wat doen. En juist in arme landen is er... Ik bedoel, als jij als armen naar een preekje moet luisteren van een saudi imam. je krijgt dan 100 dollar. Nou, natuurlijk ga je, zeg maar. En, uh, en dat is niet zomaar weg, denk ik. Maar ik heb wel het gevoel dat... Want, dat, dat is dus dat, want, want voor die tijd, voordat ja. Saudi-Arabië die invloed had... was het veel vrijer. Precies. Kijk, er zijn twee dingen gebeurd. Je hebt de satelliet-tv en het internet en gewoon al die gesponsorde scholen en instanties vanuit Saudi-Arabië. En je hebt al die uh, migranten uit Egypte die bijvoorbeeld naar Saudi-Arabië gingen om in de olieindustrie te werken. En naar de, de golfstaten die zijn teruggekomen met al die radicale ideeën. En dat geldt voor eigenlijk heel Noord-Afrika. Dus er is een heel export geweest van die wahhabitische stroming van de islam zoals we die Saudi-Arabië kennen. En die heeft nu ook uh, groepen en, en, en, en volgelingen gekregen in Noord-Afrika. En ik vind dat heel zorgwekkend omdat het gewoon een feestelijke autoritaire stroming is binnen de islam. Heel streng. Die en vrouwen heel erg onderdrukt, ja. Maar ik denk niet dat het alleen de Saoedische invloed is. Want je ziet ook in Egypte zelf, heb je ook in die, in die, hè, die, in die periode zie je ook dat de moslimbroederschap daar ook op ingesprongen is. Op de armoede, op het mm -hmm. feit dat, de, dat de, toen de overheid niet, uh, niet voldoende gezondheidszorg kon bieden. Niet, niet goed genoeg onderwijs kon bieden. Dat soort zaken dat daar de moslimbroederschap heel handig ja, op ingespeeld heeft. Maar waar krijgt heeft. de moslimbroederschap haar geld van? Ja. Dat is Saudi-Arabië. En, en sheiks in de, in de Golfstaten. En de tweede is, de nookab is geen Egyptisch kledingstuk. Dat komt Tot, echt is uit het, dat de, de hele wereld. Die complete bedekking. zwarte sluier ja. met zwarte handschoenen, met zwarte kousen, met, uh, met gaas voor je ogen. En soms donkerblauw variant, maar meestal zwart. En die komt uit het Arabisch Girailand. En die zie je nu overal terug in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En dat had je 15 jaar geleden, 20 jaar geleden in Egypte niet. Dat kenden ze niet. Dat is gewoon echt geïmporteerd. Ja, dat zie je in Jemen ook inderdaad. Dat ook in Jemen zie je ook steeds meer. Dat zeggen Soedische. Jemenitische vrouwen zeggen dat het daar ook. Dat, dat echt een Saoedische invloed is. Dat daar ook nu. Dus inderdaad die lange zwarte overjas wordt gedragen en ja. de burka en de ja, en, ja, hoe zit, en hoe, moeilijk, hoe, even, en, en hoe ja. zit het met uh, die verhalen over dat ze onder al die uh, enorme jurken hele sexy lingerie hebben? <laughs> nou, van die lingerie, dat weet ik niet. Maar ja, de handen moet je ook Van, het, ja. uh, van de, de mooie kleding, zeker. Ja, ja absoluut. Als je, als je in Jemen naar een bruiloft gaat bijvoorbeeld. Dan, en dan gaan daar ja, gaan uit. En dan komen daar de mooiste jurken onder vandaan. Super prachtig sexy. opgemaakt. super sexy, Heel strak. Kleren ja? die jij en ik niet zouden aantrekken. Oh, ja? Zeg maar. Dus uh, ja, dus dat gebeurt zeker. En dan wordt ook je uh, Supersexy, strakke uh, jurken, maar ook ja, met veel Bloot? Uitgesneden, ja. en bloots oh, ja. Denk en uh, En uh, Ja hoor, in, uh, Zeker. in de zomer gaan uh, heel veel Saudi-Arabiërs naar Cairo... Voor, om allerlei dingen te doen die ze in hun eigen land niet kunnen. gaan naar de bioscoop en muziek en zo. En als je dan die grote malls gaat naar de vrouwenwc's, dan zijn al die vrouwen hun hoofddoeken en hun kaps aan het herschikken. En dan kleden ze zich ook uit om zich te verfrissen, Frissen, weet ik allemaal niet. En dan zie je ook echt... Nou, Decolleté is een kledingstuk dat ik denk van, oké, okay, dat zou ik waarschijnlijk niet aantrekken. Dus dat is altijd wel heel apart. En ook de lingeriewinkels waar deze vrouwen heen gaan en met die Filipijnse dienstmeisjes weer uitlopen. denk ik ook van, nou, ik weet niet, die man heeft vast een prettige avond uh, vannacht. <laughs> hey, je Want, in de lingeriewinkels wel uh, pittige pakjes uh, aan ja, inderdaad. Ja, dat, uh, uh, oh, <laughs> ja. maar dat, dat zie je, neem ik aan, niet gewoon in de etalage in saudi arabië uh, Niet in de etalage, ja. maar wel vlak daarachter. ja. Oh, ja? ja. Ja. ja, dus je ziet het wel duidelijk in de etalage de lingerie, hoor. Dat is geen probleem. Dat, uh... En Monique, we hadden het net over, over uh, vroeger... Uh, vroeger in Egypte kon je er wel uh, veel normaler bij, mm -hmm. of normaler... Ja, veel westers ja. erbij lopen, ja. laat ik het zo dan zeggen. Toen uh, was die enorm invloed van Saudi-Arabië. Saudi Wat verwacht je nu? Ik bedoel, over... Over een jaar na de verkiezingen loopt iedereen gewoon in sexy jurkjes... zoals wij hier in de zomer. Nou, jij ziet een tegenbeweging. En om een heel concreet voorbeeld te noemen. Mijn nichtje die, die liep uh, laatst in een korte broek. Echt heel kort. En een hemdje. En ik zei, ben je gek? Ga je door Cairo zo lopen? Wat wil je? En toen zei ze, nee. Mensen men schrikken er zo van. Nu, dat, dat ik er zo bij loop. Dat ze me juist niet aanraken. Want ze denken dat ik een hoer ben. En dat is natuurlijk een hele bizarre beredenering. Maar... Ik maar, er is dus wel echt een hele recalcitrante beweging nu onder, andere onder mijn vrouwelijke familieleden. die zo spuugzat zijn. Want ze kijk ze begonnen met t-shirts en een lange broek. Nu is het al een lange mouwenshirt of een trui. Of een... En het, het, het wordt steeds meer bedekt. En de volgende stap is gewoon een hoofddoek. En dat weigeren ze te doen. Want ze weten als ze er eenmaal aan beginnen. dan gaan moslims inderdaad een beetje de zelfbeeniging als sorry eruit. Van zelfs de christenen dragen een hoofddoek. Dus iedereen moet een hoofddoek. Dus dat, dat weigeren ze te doen. En uh, ik heb het zelf wel mezelf ook afgevraagd. Van, zal ik gewoon van het gezeur af te zijn een hoofddoek opzetten? Maar ik dacht van ja, ik ga over een paar weken weer weg. Mijn familie niet. En die moet het ook maar verplicht allemaal die hoofd de kop. Dus ik, ik doe het ik doe toch maar niet aan mee. Maar ga jij ook in een zo'n kort broekje en shirtje en dan maar als hoer over straat? Uh, nee, maar soms dan... Ja, ik, ik, ik probeer wel te spelen met de grenzen. En het ook weer een beetje, want ik ga nooit in een lange broek. Ik doe sowieso drie kwarts broek en soms mijn knie. En dan, ja, de af en toe word ik daarop aangesproken. En heel vaak word ik nagefloten. Maar ik probeer wel een beetje te laten zien van, hallo jongens, je kan... Wel gewoon in 40 graden lekker met blote huid rondlopen. zonder sexy te zijn of zonder iets te willen. Gewoon. En wel met deodorant, de handen, hè, Monique? Ja, wel goed. En parfum. En parfum. Oh, okay. ja. We hebben het natuurlijk over. Nu, ik bedoel, het is Internationale Vrouwendag. Dus hebben we het erover. En we hebben het nu even over kleding. Maar goed, dat, dat zegt natuurlijk wel heel veel over wat je als vrouw mag en de rechten die je in zo'n land hebt. Ja. Even, even concluderend: uh, Saudi-Arabië gaat het beter, is er over vijf jaar. Mogen vrouwen in één keer stemmen? Mogen ze werken? Nou, vrouwen hebben het niet zozeer over vijf jaar, maar meer over vijftig jaar. Vijftig jaar? Ja. Oh mijn god. Wie oh. weet. En sommige vrouwen denken dat ze over vijf jaar mogen auto rijden. Anderen zeggen misschien over tien jaar, misschien over misschien volgende maand. Niemand weet het. En Monique, in, in, uh, in Egypte? Uh, in Egypte, kijk, het kan twee kanten op gaan. Of het wordt islamitischer en dus denk ik wel inherent vrouwenvriendelijker... Uh, in Ieder geval in de korte termijn. Of het wordt wel wat democratischer, zal het langzaam gaan. En dan heb ik echt heel veel hoop. Uh, en ik zie ook dat vrouwen zich veel meer in het straatbeeld weer mengen. Bijvoorbeeld een heel bijzonder iets. Kijk, we hebben het over het schoonmaken. Hè. Dan kunnen wij denken dat is vrouwenwerk. Maar in Egypte is dat geen vrouwenwerk. Want schoonmaken is heel lichamelijk. Als jij gebukt op straat zit te vegen, dan is dat best wel aanstootgevend. En het feit dat nadat Mubarak aftaat. Af, dat is dan wel toch weer een voordeel van, die, van daar. Ja, dat, je als dat vrouw het mannenwerk niet schoonmaakt. is dat mannenwerk. Ja, maar binnen in huis wel. Dan zijn ze dag en nacht aan het poetsen. Maar nee, maar op straat hebben ze. Vrouwen massaal schoongemaakt en echt, ge, weet je, zijn echt terug op straat. En dat is denk ik wel. Ik vraag me af hoe snel deze vrouwen zich weer terug hun huis in laten jagen. Ik denk het niet. Ik denk dat er wel een positieve beweging op gang is. Kijk, mensen worden politiek bewuster. Ze hebben het over vrijheid. Dus vrouwen hebben het ook over hun vrijheid. En daar hebben ze ook recht op. Maar hopelijk ga je dat ook terugzien in het politieke systeem. Want ja. nu, de commissie die is samengesteld om de nieuwe grondwet te schrijven, daar zit geen vrouw in. Nee. Dus dat is, ja. Het zijn wijze mannen, ja. Goed, dames, dank. Goed dat jullie hier waren. Monique, samen wel. Succes met al je boeken over Egypte. Dank je wel. Waar je mee ja. bezig bent. Annemarie van Geel, dank. Succes met je, met je promotieonderzoek over de positie van de dames in Saoedi-Arabië. Dank je wel. En even belangrijk om te noemen, Annemarie Van Geel.nl, jouw site. Want je bent ook nog uh, Midden-Oosten-deskundige. Nou, dat heb je al behoorlijk laten blijken, maar ook nog breder. En daar kunnen mensen jou vinden, Geel.nl. Dank je wel. Dank je wel. De kappers bellen wij op deze mooie dinsdag. Uh, Corné uit Tilburg, goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Hallo avond. dan. Allaaf moet ik zeggen. Allah. Ja, want ik wou vragen waar gaat het over, maar dat lijkt ja, me wel waar duidelijk. Gaat het over. Op dit moment gaat het natuurlijk de laatste dag van de carnaval alleen maar over het carnaval. Ja. En een beetje dat de spontaniteit van, van alle acts, van groepen en of eenlingen een beetje eraf gehaald wordt. Omdat uh, handhaving de bekende uh, mensen uit de stad, die alles moeten handhaven en controleren, dat die zo hard aan het controleren zijn. En niet geheel onterecht natuurlijk. Oh? Omdat er uh, elk jaar lijkt het steeds meer ongelukken, bijna dodelijke uh, ongelukken, ook met dodelijke afloop uh, voorkomen. Niet alleen met optochten, maar ook gewoon op, op straat, normaal gesproken buiten de optochten om. Mm -hmm. Wordt alles en iedereen gecontroleerd opdat dat dingen wel veilig zijn. En, Ah ja, dit is natuurlijk al een dodengeval, hè? Ja, in uh, Roosendaal, ja. hè? Maar ja, dat is ook weer zo'n peronkelijk verhaal. Maar het, het, het is zo, net als hier ook op straat in, in Tilburg op dit moment, alles en iedereen wordt gecontroleerd. Heb je een act bij, heb je een iets bij, wat maar beweegt of wat de hoogte of de lucht of de breedte ingaat, dan wordt alles gecontroleerd. En de spontaniteit van carnaval, ah. daar waar iedereen zocht is dus denkt: ik ga dit doen. Dat gaat er om omdat je alles af. Alles. Dus je mag, uh, als je een bent, mag je geen zwaar bij je hebben Nee, absoluut niet. Of, je moet het aanvragen. Je moet het aanvragen. Serieus? Dat is ongeveer drie maanden van tevoren. Ah. En ter ah. plekke, als je dan de straat opgaat, moet er nog iemand komen van handhaving die dat controleert. Hé, hey, uh, Rob is Wollen. Ja, Goedenavond. Ik ben er te nuchtig voor. Daar ben je te nuchter voor? Ja, ik, ik wou wel als prins natuurlijk die kant op gaan. Maar ja, ja als mijn, uh, mijn toekomstige te schaken, uh, meisje dan weet dat ik uh, zonder zwaard kom, maak ik geen schijnvakant. Daar <laughs> nee, nou begin ik zitten. niet aan. Laat Waar laat we het in de herensalon over hebben is, um, is hoe het in vredesnaam mogelijk is dat, uh, dat mensen van Defensie uh, met zo'n helikopter het strand op gaan. Mensen willen ontzetten. En dat het fout kan gaan. En dan achteraf altijd, want het is dat nooit zoals in de film natuurlijk. In de film gaat over het in, op het algemeen alles wel goed. Ja. Het is een spannende film. Maar hier had een uh, uh, meneer De Rode, is dat uh, geweest, die, die, die zegt dan van... Ja, maar je had dit moeten doen of je dat moeten doen. Ik, dit soort dingen merk je altijd dat achteraf had je het allemaal net anders moeten doen. Rob en Corné, dankjewel heren. <laughs> Oké, okay, En dan een mooie avond. Tot Volgende week bij Barcelona Arsenal. Hoe is het daar? zojuist begonnen aan de tweede helft. We hebben vijf minuten extra speeltijd gehad in het eerste bedrijf. En die fantastische goal van Lionel Messi. Het balverlies van Fabregas. Net iets voor het strafschopgebied. Het overnemen van Iniesta. Die met een makkelijke voetbeweging eerst twee man kwijt is. En de bal vervolgens wipt. Ja, met de met, met voet onder de bal schept hij hem richting Lionel Messi. Die dan op de rand van buitenspel ontsnapt. Eerst nog op miraculeuze wijze aanneemt. Dan in die beweging ook nog Almunia uitspeelt. Ja, en dan die bal snoeihard. Binnen schiet. Een wonderbaarlijke goal van Lionel Messi... En dan is het 2-1 of 1-0 natuurlijk voor Barcelona. En met, een stand, met die stand is Barcelona ook door. Want de eerste wedstrijd in Londen eindigde in 2-1 voor de Engelsen. En dus moet Arsenal wel wat meer komen in deze tweede helft. En dat geeft Barcelona de ruimte om te voetballen. Nu ook Iniesta en Messi combineren er driftig op los. In de buurt van het strafschopgebied van uh, Arsenal. En Arsenal moet dan proberen uit te verdedigen. Maar daar heeft het in de hele eerste helft al zoveel moeite mee gehad. En in de tweede helft tot nu toe is daar ook weinig veranderd. Ingekomen. Op het moment bijvoorbeeld dat Clichy nu een bal weg wil trappen... is daar direct Adriano die druk zet om ervoor te zorgen... dat hij rechtsachter van Arsenal niet wegkomt met die bal. Hij moet nu ook zoeken, hij moet nu ook kijken. Het staat voorlopig 1-0 voor Barcelona tegen Arsenal. We zijn drie minuten bezig in de tweede helft. En dan Bas Tichler bij Shakhtar Roma. De elf van Shakhtar geloven het verder wel. Die staan met 1-0 voor. Wonnen ook in Rome al met 3-2. En de tien van Roma die kunnen eigenlijk niet zoveel. Die zijn vooral blij dat ze nog met z'n tienen zijn en niet met z'n negenen. Na een elleboog van De Rossi in het gelaat van Sernade. de aanvoerder van Shakhtar. De scheidsrechter zag het niet. Als hij het wel ziet, dan is De Rossi ook gezien. Wat zijn er dus nog tien? Maar de Italianen strijden een kansloze strijd. Ze hebben drie goals nodig in Donetsk en die gaan er niet komen. Dat weet je niet, Bas. Ja, ik weet het voor één keer wel. <laughs> Oké, okay, dan. Het vervolg natuurlijk van deze wedstrijden bij Langs de Lijn. Wij zijn er morgen weer. En uh, zo meteen dus Langs de Lijn met um, Robert Meder. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag van 7 tot 11. De achtste finales in de Europa League. PSV, Glasgow Rangers. PSV met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. Ajax, Spartak, Moskou. Wow! de Zenit, Sint-Petersburg. Ligt waardig aardig aan, geeft de linkerkant mee. Druk de vriend, bal laag, 1-1, nee. Oh, oh, oh. LOS langs de lijn, donderdag om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey Ron, ik lig in de knoei met de hoge druk voor de pascalisatie en zo. Weet je wel, die relevante ziektekiemen en uh, nou ja...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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt, vindt u via academictransfer.com. Dit is Radio 1.